10 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Mauro mag in Nederland blijven. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bevestigd... dat de Angolese jongen afgelopen donderdag... een verblijfsvergunning heeft gekregen. Mauro werd in 2011 nationaal nieuws... toen minister Leers besloot dat de jongen van 18 terug naar Angola moest. Mauro kwam op zijn negende naar Nederland en werd opgevangen door pleegouders in het Limburgse Oostrum. Hij voelde zich helemaal thuis in Nederland. Aanvankelijk leek hij weinig kans te maken om in Nederland te mogen blijven, maar na de grote media-aandacht werd besloten dat Mauro een studievisum zou krijgen. En dat is nu omgezet in een verblijfsvergunning. Minister Schippers voelt er niets voor om een ziekenhuis te redden als er een faillissement dreigt. Ze is niet van plan reddingsacties uit te voeren met geld van de premiebetaler, zo zegt ze in NRC Handelsblad. Het feit dat wij banken moeten redden is al pervers. Met ziekenhuizen wil ik die kant niet op, zegt Schippers. Ze vindt het een slecht signaal om een ziekenhuis te redden dat niet goed is bestuurd. Op dit moment zitten een aantal ziekenhuizen in financiële problemen, zoals het Lange Land ziekenhuis in Soetermeer en het Ruwaard van Putten ziekenhuis in spijken de burgeroorlog in Syrië heeft een eerste Belgische strijder het leven gekost. Een van oorsprong Congolese man van 23 is vorige week tijdens een vuurgevecht om het leven gekomen. Dat meldde Belgische media. De man was in november met drie vrienden uit de regio Brussel vertrokken naar Syrië. Ze werkte eerst voor een hulporganisatie in de grensstreek met Turkije, maar al snel voegde ze zich bij de opstandelingen. Een van de jongens heeft zijn moeder gebeld en gezegd dat zijn vriend dood is.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 Dit is Radio 1. Tros nieuwsshow. Presentatie Peter de Bie en Daphne Bunskoek. Bijna vier minuten over tien. Welkom terug bij het laatste uur van de Nieuwsshow. Over een klein half uur gaan we met Onno Blom de boekenwereld in. En wat heeft hij voor ons meegenomen? Ja, goedemorgen Peter. Uh, vier boeken. Drie wat dunnere en één dikkere. Twee boeken die gaan over de wereld van de media. De nieuwsfabriek van Rob Wijnberg. Dat is de ex-hoofdredacteur van Next. En daar zijn Next, Next eh? die nu bezig is met een. Heel interessant en ook succesvol project om een digitale krant op hij te zetten. Hij heeft al behoorlijk wat geld bij elkaar. Goed, Ongelooflijk, hè? Ja. heb je het gezien? Ja. In een week, acht. Fantastisch. Ik binnen acht dagen had hij 15.000 mensen die zich daaraan wilden verbinden. Dat is een uh, dus behoogde aantal, toch? De, ja, ze, dat was een behoogde aantal. Dus dat hadden ze binnen, eigenlijk in een week hadden ze dat rond. En nu loopt het nog steeds. Fantastisch. Dus dat is echt, uh, ja. uh, ik, vind, dat, ik, ik uh, vind het heel interessant. Um, ik heb ook meegenomen de gebundelde columns van Gerrit Combrey over het internet die uh, stonden in NRC... en die hebben een verband met dat boek van Wijnberg... Uh, ja, omdat het zich allemaal in die wereld afspeelt. Uh, en dan een roman van Theodor Holman... De grootste truc aller tijden. Het is een familiegeschiedenis. Een geschiedenis over een vader en een zoon. Mm -hmm. En wij en ik, eigenlijk ook een familiegeschiedenis... maar dan geschreven door Saskia de Koster. Dat is een van de meest getalenteerde Vlaamse schrijvers uh, van dit moment. Nou, dat en meer over een minuut of nou, 25, 20... Ik merk het wel. Ik <laughs> ja, ben er hoor. klaar voor. We, we maken je wel weer wakker, <laughs> jongen. Tuurlijk. Goed, en tegen het kwart voor elf... werpen we een nostalgische blik achter het ijzeren gordijn. En zo meteen hoort u alles over Tesselschade. Dat blijkt de hartsvriendin van PC Hoofd te zijn. Maar eerst de goede hand van kleden van onze eigen minister-president. Sprakeloos, sprakeloos. Premier Rutte komt maar moeilijk geloof gisteren. Een aanleiding was zijn uitverkiezing tot de op twee na best geklede wereldleider... door het Amerikaanse magazine Vanity Fair. Maar Rutte moet alleen de president van Costa Rica, Laura Chinchilla... en de Britse premier David Cameron voor zich dulden. Ja, het blad is onder de indruk van de stijlvolle klassieke pakken... van de Nederlandse premier. En volgens het juryrapport heeft Rutte daarnaast ook nog eens... de allure van James Bond-acteur Pierce Brosnan. Nou, Aangeschoven is Gert Jonkes, hoofdredacteur directeur van het modemagazine Fantastic Man. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we het lijstjes doornemen. Uh, David Cameron op één. Ja. Terecht? Vind ik niet, maar... Um... Beetje, grijzig, beetje grijs. Beetje grijs, beetje saai. Het grappige is natuurlijk dat alle mannen die op die lijst staan... Vijf zijn het er geloof ik. Het is maar een top tien, Ik ja. dacht dat er een top honderd was. Ik had wel uh, handen vringend te ja. kijken, maar het zijn er maar tien. Die moet jij maken, die top honderd Misschien, hè. Uh, misschien, ja. ja. Um, maar alle mannen zijn, zien er allemaal hetzelfde uit. Ze hebben ja, op die laatste na, die, uh, die IJslandse meneer, die heeft een double-breasted pak aan. Maar verder is het allemaal donkerblauw pak, stropdas. Uh, en was dat superkeur. gewoon de voorkeur van de, van de jury? Of, of is er ook echt verder niks anders gebleven in de wereld van de, van de, van de wereldleiders? Nou, ik mis uh, Elio Di Rupo. Ik mag graag zijn uh, vrolijke vlinderstrikken zien. Ja. Ja. Ja. Geweldig. Uh, en een hele um, bril. Ja, een enorme lach altijd. Ja. Ik bedoel, want, want Grappig genoeg letten ze natuurlijk ook wel heel erg op de rest. Zo, is dat de, zo? Die, die, die Oostenrijkse meneer die op vijf of zes staat, die heeft een prachtige haardos. En, uh, ja. Want ze kunnen eigenlijk niks zeggen over die kleding. Het is allemaal, ja, ze gaan eigenlijk allemaal nou, niet naar dezelfde kleren maken. Maar het is allemaal natuurlijk wel gewoon een donkerblauw pak. En, uh, en een van de Italiaan die het ergens maakt, hè? toch, meestal? Ja, voor de, de minister, of onze minister-president uh, laat het bij Borelli maken, begrijp ik. Ja, dus... Nou, op de vijfde uh, plaats vinden we Amerikaanse presidenten. Obama, president. laten we het door een Amerikaanmaker natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, Barack Obama, die, die staat op de vijfde plek. Um, nou heeft hij natuurlijk ook enorm geluk met zijn, met zijn figuur. Want als je nou een heel dik klein propje bent... Ja, dan, dan is het toch ook heel moeilijk om bovenaan de lijst van de goed geklede man te, te komen. Of... Ja, je moet een beetje mazzel hebben natuurlijk. Ja, ja dus, en, dat, en dat heeft Obama. En dat heeft ook onze premier Rutte, toch? Ja, <lacht> ik... Ja, ja, nou ja, ja toch die... ziet het toch hij heeft toch een atletisch uh... nou, zeg, zeg jij nou eens wat ziet je daarvan fischer ja, met de vrouw het heeft best een atletisch uh, figuur toch ja ik heb het nooit hele goed geanalyseerd ik nee, bedoel <laughs> uh, wel wel ik heb er wel, wel naar gekeken geweest. <laughs> en het lijkt heel atletisch <laughs> ja. uh, hij, heeft hij is een, groot de taille van ja. zijn pakken wordt verhoogd, omdat hij dan atletischer lijkt. Ja. Hè? Want Echt, daar volgens mij draag. heeft hij uh, redelijke heupen. Dus, uh, ha, heeft hij heupen? Nou, volgens mij is het uh, de, de sure, onderkant sure, sure. van zijn lichaam is, uh, nogal flink ontwikkeld. Uh, ik geloof dat het nog mij... graag nog wat heet, <laughs> te horen. Dikke benen, et cetera. Dat idee <laughs> heb ik. Daarom zitten zijn broeken ook goed. Uh, ja, <laughs> uh, een beetje dikke benen, Precies. Het is niet een soort van geflodder. Nee. Oké, okay, maar er wordt, dus, dat wordt, er wordt daadwerkelijk goed over nagedacht. Zit oh, daar ja, dan een heel, zit een heel team achter, Rutte? Of? Nee, volgens mij niet. Volgens mij gaat hij gewoon naar een uh, bekende modezaak Ja, nou, Naar toch? Ja, precies. Ja. Ja. En, uh, en dan wordt er wel nagedacht o -O -G over... OJé gaat naar hem toe, geloof ik. Ja, ik ja, ik dat geloof zo, dat, dat iemand kunnen. van de winkel naar het torentje gaat. Even een beetje En, uh, en dan, dan worden er een aantal pakken bij uh, die, dat Italiaanse bedrijf ja. besteld. Wat, wat valt er nog meer op aan, aan de pakken van Rutte? Hoog in de taille? Nou, wat ik zelf grappig vind, is dat hij um, uh, een van de eersten was, had ik het idee... die met uh, die bruine dassen bij zijn blauwe pak droeg. Ah. Um, want, um, kijk, Amerikaanse presidenten, zeker als ze op uh, verkiezingstournee zijn... dan moeten ze wel een rode das dragen, Rout, geloof ja. ik. Uh, dat soms, dat soms blauw. Soms blauw, maar dat vinden mensen dan weer goud te saai, et cetera. Mm. Maar bruin? Uh, maar bruin, dus bruin. bij blauwe pakken, let maar op bij Rutte. Ja, en dat staat hem heel goed, ja. Meestal adviseert het dan als je een slecht gebied hebt. Ja, nee, maar het is echt het is een hele stemmige. Ik, ik sprak iemand bij Auger en die, die sprak van een Milanese ingetogenheid bij onze oh. premier. En dat hij er altijd heel beschaafd uitziet. Wat inderdaad ook zo is. Ja. Ik heb hem nog nooit met een stoppelbaard gezien. Nee. En is hij dan ook hij een beetje een, een trendsetter voor de Nederlandse man? Die bruine das is wel echt een trendsetter geweest, volgens ja? mij. Ja. ja, dat zag je daarna uh, toch wel uh, veel meer opduiken. Zeg maar, je begon van dat eigenlijk al die types op elkaar lijken. Het, het is toch raar eigenlijk dat de best geklede mannen... dat dat allemaal gewoon mensen zijn die inderdaad een, een blauw pak aan hebben. Dat is toch vreemd? Of, of, ja, maar dat is natuurlijk ook uh, inherent aan de politiek. Dat, uh, dat, dat mensen toch niet echt uh, zich durven uit te spreken. Ik vond Gaddafi uh, er wel goed uitzien. Nou ja, je hebt natuurlijk een aantal hilarische uitzonderingen. Ik ja. um, bedoel, iemand als Hans Peckman uh, had ook op de lijst kunnen staan. Misschien, <lacht> ja, of misschien niet. Ja, maar um, gesponsord door Wolana. Ja, bijvoorbeeld. <lacht> Ik vind Ronald Plasterk er uh, misschien specifieker... en daarom interessanter uitzien ja. um, in Nederland... Maar ja, mensen in de politiek zijn heel erg bang om. Uh, om uh, de, de vrouwen niet op die lijst, trouwens. Want die zijn nee. allemaal tamelijk. Uh, Uitgesproken exorbitant. Nou, Vrouw twee is toch ook zo saai is wat? Nou, dat is een groot pakje aan van een soort taftijden. Met... Vond je het dat oh. Maar, um, want, want, want eigenlijk is het zo dat in die wereld niet heel veel geoorloofd wordt. Want in Nederland hebben we bijvoorbeeld Jort Kelder. Die wordt wel ook wel gezien als een vooruitstrevende man qua kleding. En die, die, die, die, die, die korte, die hoogwaterbroekjes, die, die, die, die, die maakt hij toch helemaal hot. Maar daar kan je als, als politicus niet echt mee wegkomen. Nee, ja? ik denk dat mensen heel, uh, dat ijdelheid heel erg verdacht vinden. Ja, uh, jaar geleden heeft Barack Obama in de Amerikaanse Vogue gestaan. Uh, toen had je nog een mannenvolk. In Amerika was het niet zo goed blad, maar goed, hij stond er wel in. Maar daar heeft hij enorm veel ellende mee gekregen. Want uh, ja, mensen vonden dat... Uh, flauwekul, hedonisme, stropdas van... Gucci of Brooks Brothers voor, en dat stond dan in de credits erbij. Nou, dat was echt, daar heeft hij, uh, heeft hij echt last van gehad. En dat was voor zijn eerste verkiezingen. En toen, hebben ze, toen merkte hij ook echt dat, ja, ja. Uh, dat bijna alle politici ook meteen de deur dicht deden. Van, oh oké, okay, dat soort gesprekken willen we niet aan. Ja, want toen was het juist heel populair dat Michelle Obama ook liep met een jurkje van Sarah. Of hè, dat, dat, uh, ja. uh, dat, dat er heel erg benoemd wordt. Dat daar ja. dus ook ja, maar bij campagne vrouwen, mee wordt gevoerd. Ja, met vrouwen, vrouwen, kan dat dan nog meer dan mannelijke politici, moeten zich daar eigenlijk niet mee bezighouden. Nee. En, ik bedoel, wat dat betreft die reactie van Rutte op zijn uitverkiezing ook wel tekenend dat hij er eigenlijk zo'n beetje ja, ongelooflijk en ja, een beetje gegeneerd. En ja, in, in, het in... is natuurlijk ook, bedoel, het, het is natuurlijk volkomen triviaal, het hele onderwerp, maar het is wel. Nou, het, het, het is wel een, een onderwerp, en dat blijkt natuurlijk ook hoeveel belangstelling dat krijgt. Er is echt geen krant die dat niet uh, gedaan heeft. Tegen nog ons journal, hele hadde plan. Ja. Terwijl, ja, eigenlijk, ik denk dat eh, jullie en ik en de meeste luisteraars... toch liever een politicus hebben die met goede ideeën nou, dat Nou, de combinatie is vooral erg lollig af en toe. Ja, precies, het allebei hebben het nog leuker. Ja, zeg, um, uh, in Italië, ligt het daar hetzelfde? Of het lijkt me dat dat dan nog wel, met een vrolijke pochet of een choker, of weet ik het? Nou, nee, zeker nu in Italië is er niet veel reden voor vrolijkheid. Ik denk dat het allemaal heel erg... Uh, Ingetogen zijn. Nee, ik, ik, Italianen, zijn zeg maar niet, tutten zich helemaal niet zo op. Volgens mij, die mannen die zien er een soort van, hebben een soort natuurlijke flair en uh, weten wat, ze, wat hun staat en, um, en dat dragen ze. Nee, dat is niet een enorme circus. Het grappige was dat kennelijk in het juryreport... dingen vermeld worden als dat hij zo'n geweldige haardos heeft. Het lijkt wel een twintigjarige. jarige hm? Ja, nou ja. Ja. ja. Ja, als een man die kaal is boven zijn 40 dus, dan omarmen wij hem vol liefde. Zo is het. Ja. Nee, ja, goed, hij heeft, hij heeft haar, ja. Ja. ja. Dat is al heel bijzonder. Ja. Nee, ja, het verbaast me ook. Ja, bedoel, hij ziet er niet uit de twintig jaar, maar, En dat um... die lijkt op Pierre Brosnum. Ze ja. Maar ja, we hadden net zo goed kunnen zeggen, hij lijkt op. Uh... Tom Cruise. Ja, of. Op, uh, uh... Swiebertje. Ja, en dan herkennen ze die bij de Vanity Fair niet, denk ik. Maar Piers, Bro Piers Brosnan is ook van 15 jaar ouder. Dat verbaast me ook ja, een maar beetje. dat lijkt ook helemaal niet. Het lijkt ook niet echt, nee. Eerlijk gezegd zou je van Cameron hetzelfde kunnen zeggen. Gaat volgens om mij die ook een Gaat beetje. Om die scheiding ja. waarschijnlijk bij Brosnan dat is ja, het hoog, dat van haar weet ja. dat, dat, dat is ongetwijfeld maar is, is het zo dat de Nederlandse politici zich nu beter kleden dan voorheen ik bedoel zijpelt het toch wat meer door ja, in tuurlijk. de politiek ik bedoel dat, daar is wel een verandering in uh, tuurlijk bedoel, dat, dat, ja dat dat dat zag je toch uh, ik bedoel, Diederik Samson uh, ging zich heel anders kleden Zo toch ja. die um, ja. fractievoorzitter werd en, um, wat zijn de best geklede ge ge politici in Nederland jou, ja nou ja, ik vind Rutte wel, uh, ik bedoel, ik vind terecht dat Rutte uh, op die lijst staat. Nou, ik bedoel, het gaat alleen om wereldleiders op die ja, lijst, precies. dus uh, ze konden Pecht er niet bij zetten. Maar uh, ik vind Rutte er ook wel beter uitzien. Um, nou, wat ik al zei, ik vind, uh, ik vind het leuk dat, um, dat Ronald Plasterk... Uh, met zijn hoek Met zijn hoek en dat hele curieuze overhemd, wat, <laughs> zeg maar onder de, onder de strop heeft hij nog een soort van verbinding tussen zijn linker en rechter boord. <laughs> waardoor het altijd net iets anders zit. Ja. En... Uh, nou, ik hou heel erg van dat soort specifiekheid en daarom, ik zei al, Hans Bekman, uh, door mijn kleedstijl is het niet, maar, maar ik ben wel blij dat het bestaat. Ja, en als je nog iets zou kunnen toevoegen, als je nog iets zou... Dion Graus wordt al iets minder uh, feestelijk om naar te kijken, <laughs> ja. maar het is wel een ja, uitspraak. Is, ja, maar er komen meerdere in. Maar als, als je nog iets kan veranderen aan dat, aan dat, dat, dat beeld van die uh, Nederlandse politie, als, je, als jij ze mocht stylen, ging er dan nog iets veranderen? Nou, ik vind dat wel mooi als mannen een kooltrui onder een pak dragen. Dus niet op de Steve Jobs manier met opgestroopte mouwen, maar gewoon een, een pak aan. Maar uh... oh, daar werd uh, Marco Bissata al zijn hele leven nagedragen. Is dat zo? Ja. <laughs> drie keer een kooltrui. Ja, maar, oh, nou, gaat. het grappige is, je moet het wel even proberen. Want uh, ik zelf krijg bijvoorbeeld een dikke kop van een, uh, <laughs> van een kooltrui. Dus dat, dat werkt wel niet. Staan, het voor het moet wel staan voor de Ik ben thuis. wel staan. Dus misschien, uh, Rutte heeft nou ook niet een heel smal, lang gezicht. Dus misschien werkt het niet. He, ze dat ongetwijfeld een keer geprobeerd hebben. Ja, maar het is in ieder geval... Er uh, uh, is, is nog ruimte voor verbetering. Ja, nou daarom zat ik ook even op die baard uh, te, uh, te zoeken gisteren. Want ik dacht, ja. van, heeft, heeft hij nou nooit ergens... Uh, er zijn een paar uh, fotomontages dat, die, dat Rutte een snor heeft. Dat moet hij niet doen. Dat is echt een heel slecht idee. Um, maar uh, ik weet niet of jullie van die Facebook-actie hebben gehoord... over uh, zonder baard geen kroning. Nee? Um, dus dat is, er zijn geloof ik uh, nee, 70.000 likes al. Van mensen die vinden dat uh, de kroning niet door mag gaan als prins Willem-Alexander geen baard laat staan. Mm. En waarom um, is dat? dat? Nou, omdat dat er, ze hebben een paar fotomontages gemaakt. En uh, dat ziet er veel uh, koninklukker uit. Het lijkt ook een beetje ja. op Björn en Benny van ABBA. <laughs> maar, uh, nou, maar het staat hem wel heel goed. U, doen we doen het toch over koningen. hebben. <laughs> maar ik vind het best goed. Het is ook... Wederom wel schokkend dat er 30 jaar geleden uh, geen woning, geen kroning was... en dat nu het niveau weer afgedaald is ja. naar een baard of niet. Inhoud is ja. gewoon heel belangrijk. Hoor. Ja. Ja. En, is het ook zo dat deze mensen allemaal een beetje op elkaar lijken... omdat de mannenmode eigenlijk best wel saai is? Tuurlijk, het, is, het gaat alleen maar om uh, minieme details. Of, ja. of het jasje twee knopen heeft of drie knopen... Ja. Of... Maar ja, je merkt dat en er zo... dus ook, als je gaat winkelen. Uh, het is of de ene kant en dan wordt het al vrij snel heel verwijfd. Of het is vrij saai eigenlijk allemaal. Ja, nou ja, dat is ook de, dat, dat, dat is de magie is en dat de charme dan? van de mannenmode. Maar waarom dan? Nou ja, het gek genoeg is ook bijna iedereen die in de mode spreekt. en die over mannenmode vraagt. die zegt: Oh, alsjeblieft, geen mannen in mode. Dat, uh, het bestaat wel en wordt getoond. En wat getoond, ze dan? En, Nou, dat, dat. Kijk, voor mannen is het eigenlijk interessanter om een soort karakter in je kleding uit te uh, stralen. Dus, dus eigen stijl wordt veel belangrijker gevonden uh, dan Combinaties. Mode. Ja, maar ook dingen die consequent zijn. Iemand die altijd een polo shirt draagt onder zijn pak. Of iemand die, uh, zoals Rutte, uh, geen felgekleurde dassen draagt. Enkele keer dat hij het wel doet, ziet het er ook niet echt meteen goed uit. Dus, dus als iemand zijn eigen stijl vindt, is dat, uh, wordt dat heel erg gewaardeerd... Um, en het, het straalt een soort rust uit, het straalt een soort overtuigingskracht uit. En, uh, en ik denk dat mode en, en het soort van elk seizoen meegaan met wat is de kleur van het seizoen... en uh, moet mm. ik nu een double-breasted of een single-breasted pakken... Een aan, dat vinden mensen toch flauwkul. Mm. En dus gaat het om details van inderdaad, is dat revers breed of iets smaller... of uh, kan er wel een, uh, een, een zakdoek in het, dash, in het uh, zakje of niet... En voor de luisteraar die, die uh, nu denkt: ik, Goh, ik zou, ik zou wel eens voorop willen lopen als man, hè, zijn in, in de mode. Wat, wat is dan een uh, goede tip? Nou ja, dat is een. Hadden we het heel lang stil? Ja, ik kan, ik kan wel zeggen: trek een uh, felgekleurde sweater aan. Ja. Um, nou ja, dat, dat vind ik ook de magie van de mannenmode. Er zijn zoveel verschillende mannenmodes. Ja. Uh, en het gaat heel erg, heel erg om wat mensen staat. Ik denk niet dat. Je kunt niet datgene wat uh, drie maanden geleden in Parijs of Milaan getoond is, zomaar hup op iedereen plakken. Nee. En. Uh, bedoel, die, die sweaters met hele grote hondenprints erop. Zo'n hondenkop. <lacht> ja, sommige mensen nou, staan Dat beter het hartstikke zou je leuk. Wel heel goed Absoluut. staan. Absoluut. Dat weet ik zeker. <lacht> ja. Nou goed, je moet gewoon uitkiezen wat bij je past. Je moet karakter tonen als man. Nou, ik, lijkt me als vrouw trouwens ook niet verkeerd met je kleding. Nee, ik denk dat dat eigenlijk ook meer. Uh, dat dat uh, zie je ook meer gebeuren bij vrouwenmode. Dat inderdaad karakter belangrijk is en ja. niet zozeer die halfjaarlijke, halfjaarlijkse wisselende trends. Nou, dankjewel voor je komst naar de studio. Premier Rutte dus gekozen tot de op twee na best geklede wereldleider... door het Amerikaanse magazine Vanity Fair. U hoorde Gert Jonkers, hoofdredacteur van het modemagazine Fantastic Man. Het puikjuweel der vrouwelijke seksen werd Tesselschade Roemer-Visser genoemd. En niet door de minste onder haar tijdgenoten. Als een van de weinige vrouwen maakte zij deel uit van de zogenaamde Muiderkring. Een groep kunstenaars en intellectuelen die in de Gouden Eeuw bijeenkwam in het Muiderslot. Waar P.C. Hoofd als Drost van Muiden woonde. En hij ontving daar, behalve Tesselschade, mannen als Vondel, Zweelink, Huigens, Kat en Brederode... En die waren allemaal, volgens de overlevering, diep van haar onder de indruk. Tesselschade dus. En niet alleen omdat ze zo mooi was. In het Muiderslot is nu een tentoonstelling aan haar gewijnd. Tesselschade, een ramp met een gouden randje. En daar gaan we over praten met hoofdcollectie Yvonne Molenaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zegt u eerst maar, wie was Tesselschade Roemers Visser dan eigenlijk precies? Tesselschade was, uh, nou, laten we het zo zeggen, de hartsvriendin van P.C. Hoofd. Zij was de dochter van Roemer Visser. En Roemer Visser was een uh, belangrijke graanhandelaar. Hij was als randeur en hij was uh, vooral een voornaam lid van de Amsterdamse Redenrijkenskamer, de Eglantier... Hij was daar een purist-purzang, iemand die zich enorm inzette voor het gebruik van de eigen taal. Daarmee ving hij jonge lieden als P.C. Hoofd en Brederode in zijn kielzog. Zij brachten regelmatig bezoeken aan Roemervisser, aan zijn huis op de Gelderse Kade. Daar woonde dus ook het gezin Roemervisser, Anna, de oudste dochter, en Maria Tesselschade. Dus ze hebben elkaar al heel jong leren kennen. Daar in het zalige roemerhuis. Zoals Vondel dat zo prachtig heeft getypeerd. En dat tekent ook gelijk het milieu. En ja, zeg maar de omgeving waarin Tesselschade opgroeide. Tussen al deze jonge. Hele fervente, enthousiaste literatoren. Mensen die bezig waren met ontwikkeling, met cultuur, met literatuur. En dat was ook de opvoeding die zo kenmerkend is geweest voor Tesselschade, die zij meekreeg van haar vader. Haar vader was echt iemand die in de leer van het humanisme, die in het nieuwe denken in de trant neergezet zoals mensen als Erasmus, heel erg bezig was om zijn, ook zijn dochters kansen te geven, zelfontplooiing, zelf nadenken over zaken, inventief zijn, lange lijnen pakken, wijsbegeerte meenemen. Dat is het milieu, dat is de opvoeding die zij meekreeg en die we vooral nu weten dankzij de brieven die bewaard gebleven zijn van al die beroemde vrienden die zij had, en ze en die werd, ze ontmoette daar thuis. En ze werd Tesselschade genoemd omdat een deel van de vloot... die haar vader gefinancierd had, verging bij Tessel, geloof ik. Ja, En klopt. dat hij die, dat die vond dat dat wel erg was... maar dat er ook belangrijke dingen op het, in het Precies. leven waren. Precies. Eigenlijk kreeg ze dat levensmotto van haar vader al mee bezegeld in haar naam. Het was overigens haar bijnaam. Haar doopnaam was Maritgen. En Tesselschade is vernoemd naar die enorme scheepsramp. Haar vader verloor vermoedelijk meer dan twintig schepen volgeladen met graan. Dat was een vermogen in die tijd. Bovendien was hij asrandeur, dus hij verzekerde ook de handelswaar. En dat was een enorme tegenslag, waarvan je normaal gesproken zou kunnen denken dat iemand zo uit het veld geslagen was dat dat ook de oefening zou zijn. Maar dit was heel kenmerkend voor de levenshouding van die roemer Visser die zei ja jongens heel vervelend al dat aardse tegenslag maar dat is uiteindelijk niet waar het over gaat. Ik maar... ben zo ontzettend dankbaar voor de geboorte van mijn dochter en ik wil haar dat meegeven. Maar het feit hè, dat. Want Tesselschade wordt ze uh, tijdens haar leven al door haar, haar mannelijke, dichtende tijdgenoten. naar voren geschoven als een gelijkgestemde vriendin. Hè. Hoe bijzonder ja. was dat in die tijd? Dat een vrouw zo deel uitmaakte. Uh, van zo'n kring belangrijke mannen? Ja, dat was vrij uitzonderlijk. De vrouw was natuurlijk toch vooral bedacht als huisvrouw. Als echtgenoten van en het aardige is wel dat met name een, een, een man ook weer als roemer visser en dat zie je later bij hoofd ook wel terug heel erg wel van mening was dat ook al was een vrouw altijd en voor eerst bestemd voor het huwelijk ja. dat ze wel enorm waarde hechten aan een zinnige gesprekspartner iemand met wie je verder kon gaan dan alleen een kopje koffie drinken en dat hoorde eigenlijk ook wel een beetje bij die klasse ja, absoluut. Dat was echt dat nieuwe renaissance-denken ingegeven door, door mensen als Erasmus en een generatie daarvoor, Thomas Moore. Dat is ook een hele aardige lijn die we in de tentoonstelling hebben opgepakt. Dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen dat huis, die, dat, dat huis van Roemer Visser, waar dus echt een soort broednest was van allemaal literatoren, cultureel geëngageerde mensen... Wat vergelijkbaar is met Thomas More. Sir Thomas More had eigenlijk ook later, toen hij de first chancellor was, een huishouding van bijna honderd mensen. Hij had zelfs een eigen huisnar, waar heel veel mensen die bezig waren met literatuur, met cultuur, met filosofie, graag en regelmatig en ook vaak langdurig over de vloer kwamen. En ook deze Thomas More had vooral dochters en ja. gaf zijn dochters een soortgelijke opvoeding. Zijn oudste dochter Margaret More is ook later in de tijd dat hij opgesloten zat in de tower in afwacht van zijn berechting, was zijn grootste vriendin... en zijn soulmate met wie hij alles deelde. En uiteindelijk heeft zij ook na het sterven van Thomas Moore al zijn werk uitgegeven. Maar om even terug te gaan naar Tesselschade Roemer. Ja. Uh, is, want er is eigenlijk toch vrij... Weinig van haar bekend, hè? er is niet heel veel werk overgebleven. Nee. Haar, ze is voornamelijk geloof ik naar voren gekomen uh, door de briefwisseling van Hoofd. Ja, en in de 19e ja. eeuw is ze soort uitgegroeid tot, een, nou, bijna, tot, tot mythische proporties. Ja, ja, ze was echt idool van de natie. Ja, is dat, is dat, kennen wij nu meer de mythe, of weten we nu ook daadwerkelijk veel van Tessel Schade zelf? Nou, Wij kennen haar vooral door de mythe en we weten relatief veel van haar... terwijl er misschien best meer vrouwen zijn geweest in datzelfde milieu... die een soortgelijke opvoeding hebben gekregen. Inderdaad, dankzij de geleven correspondentie van die vrienden. En dat maakt het natuurlijk ook bijzonder. Tegelijkertijd is het ook heel fascinerend om te zien aan de gang van, van haar leven... dat je ook ziet dat Tesselschade nooit zelf heel sterk de ambitie of de aspiratie heeft gehad... om bijvoorbeeld haar... Uh, poëzie later, die ze vooral in Alkmaar veel is gaan schrijven, uit te geven. Zij was volkomen tevreden met de lotsbestemming die was voorzien. En heeft daar heel prima een plek in gevonden. En hoe komt zij dan naar voren in die briefwisseling? Wat voor soort vrouw is het dan? Ze wordt... In, in die vriendenkring vooral geroemd om haar spitsvondigheid. De, de manier waarop ze heel scherp, maar toch met heel veel coulance... en met heel veel invoeling in staat was... en ook de lef had om die vrienden zo nu en dan... gewoon even een, een tik op de vingers te geven. Er waren vaak heftige discussies over religieuze onderwerpen... over nou, taalkundige onderwerpen. En Tesselschade kon eigenlijk, en dat was typisch een gave... die ze meegekregen had van haar vader, die daar ook heel sterk in was... Heel puur, heel direct, heel erg op, op de letter. En dan toch met heel veel invoeling even laten weten hoe ze over iemand dacht of waar iemand stond. Dat heeft haar ook een prachtig anagram opgeleverd. Hoofd heeft op een moment in een van zijn brieven van de naam Tesselschade het anagram gemaakt zachte zedenles. Ja, mooi. Om inderdaad haar, haar een, een veer op te steken dat ze zo prachtig in staat was... om soms even de vinger op de zere plek te leggen waar anderen soms achterbleven. Het was ook heel bijzonder. Op een moment huigend zijn vrouw, Susanne van Baarle, die overleed. En eigenlijk waren de vrienden zo overweldigd door het verdriet... En, en door het verdriet wat ze zagen bij hun vriend, dat niemand in staat was om daarop te reageren... en eigenlijk ook niet het lef had om daar iets mee te doen. En Tesselschade was dan de vrouw die wel als eerste de pen pakte... en altijd wel via Hoofd. Zij had op de een of andere manier een, een bepaalde afstand naar Ze schreef nooit direct, het ging altijd via Hoofd. Soms ter betutteling, want Hoofd was ook haar literaire mentor. Dus die moest dan letterlijk even de puntjes op de i zetten... en de comma's op de juiste plek zetten. En, maar in dit geval schreef ze dan met hele mooie woorden... gaf ze eigenlijk uh, een soort uh, hart onder de riem door te zeggen, stel je leed te boek, dan hoef je het niet meer te onthouden. En was het en dat wel een, een mentor uh, uh, uh, pupil relatie, zeg maar, tussen Tesselschade en, en hoofd? Of, of zaten er ook nog amoureuze nee. verwikkelingen? Nee, er zijn in, in mijn beleving, en dat lees ik ook bij iedereen die zich daar ook enigszins in verdiept heeft, is er geen enkele aanwijzing dat daar sprake was van een liefdes relatie. Maar wel Ze waren ook heel redichte, jong. Tessel toch? was natuurlijk een jaar of 16, 15, 16, dat hoofd daar voor het eerst over de kwam. Er was een zielsverwantschap, een hele intense zielsverwantschap. Echt twee ja, zeer betrokken vrienden die elkaar ook een leven lang gevoed, gevolgd en, en ondersteund hebben. Tot aan haar dood heeft Tessel schade ieder jaar de familiehoofd bezocht op het Maardenslot. Ook ja. toen haar man stierf, toen haar oudste dochtertje stierf... Toen, toen zij toch behoorlijk tegenslag in haar leven kreeg. Ieder jaar weer kwam zij naar het kasteel en greep hoofd ook weer dat bezoek van Tesselschade... vaak met haar vriendin Francisca Duarte aan... om die vrienden weer te verlokken om alsjeblieft naar het Muiderslot te komen. Okay, daar kan je dus alles uh, over zien. Er is een tentoonstelling van op het Muiderslot. U hoorde Yvonne Monona. Het ging dus over de tentoonstelling Tesselschade. Een ramp met een gouden randje die nog tot en met 12 mei te zien zal zijn. Dank u wel. Wanneer zet die techniek eens... Nou, die schuiven ik een keer dicht. In de studio dan, hè? Oké, okay, dit uh, nummer heette The Lighthouse. Het zal wel op Elba geweest zijn dat die Lighthouse stond. Want zo heet het album. Laura Janssen zong het. Onno, oh, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Zeg ja. het maar. Mag ik het zeggen? Ja. Ja, geweldig. Uh, ik wil het vandaag over vier boeken hebben... waarvan de eerste twee te maken hebben met uh, de nieuwe media. Het eerste boek is uh, geschreven door Gerard Komrij. Uh, dat zijn zijn nagelaten columns uh, over het internet. Um, misschien dat de meeste mensen Gerrit Kommerij, eerder met het gebonden boek... dan met het internet zullen associëren. Mm -hmm. yeah. uh, maar hij was eigenlijk een voorbeeld van allebei. Hij, had, hij leefde tussen 50.000 boeken in Portugal. Maar uh, ik ken hem goed en ik weet dat hij elke dag eh, tenminste even, evenveel uren in de bibliotheek doorbracht... als achter zijn schermpje. En niet alleen om te schrijven, maar vooral om dat net op te gaan. Het is ook iemand die veel technischer is dan je zo zou denken. Hij was al in 1984, in toen hij naar Portugal verhuisde... had hij al een van de allereerste bijna computers. En daar zat hij mee te knutselen en in basic te rommelen. En maar hij was in techniek hij, geïnteresseerd. Is, hij was geïnteresseerd, maar hij kon het ook. Hè. Hij lachte mij altijd uit omdat ik, ik ben verslagen. DigiBase, nee, ik had daar niks van. Totaal nee, versten. maar hij was ontzettend handig met die, uh, met, die, met die apparaten en hij sloot ze aan op elkaar en hij maakte daar dingen van. En hij werd daar ook heel, heel vrolijk van. Dus ik, ik uh, ja, dat is, het is leuk dat, dat, die, dat die columns die je uh, die, die, uh, ongeveer een jaar geleden uh, heeft afgesloten dat die nu uh, verzameld zijn in een boekje dat 2.0 heet. En dat is eigenlijk niet. Dat hij beschrijft die zijn persoonlijke ervaringen op het internet en op Facebook. Hij had enorm veel vrienden op Facebook. Hij was echt een Facebook-koning. Je kon er ook niet meer bij. Hij had er meer dan 5000. Dus je kon vrienden met hem willen worden. Maar dat ging, dat ging niet door. Wat uh, te veel vrienden uh, voor één uh, leven. Te veel vrienden. Hij heeft ook gezegd, ja, Facebook heeft uh, de term vriendschap onherstelbaar verbeterd. Daar is een hele dimensie <lacht> aan toegevoegd. Uh, ja, hij is heel positief te hij, spreken Hij was, over was, hij was heel positief, maar hij is het internet dus niet verguist. Wat je dus een beetje zou denken: zo'n zo man die in de literatuur leest, zo'n 19e eeuw. en mopperend. en zo. Nee, helemaal niet. Het is ook niet zo dat, uh, dat hij nou uh, de, de, alleen maar de zegeningen uh, van het internet ziet. Want hij snapt ook wel dat het copyright voor schrijvers. Uh, dat het een lastige zaak is. Ja. Hè? Zijn woorden die hij daar aan het internet toevertrouwt... Die, die zijn verdwenen, die kunnen worden verkwanseld. En zo is het hetzelfde met digitale boeken. Daar zit een probleem. Maar hij beschouwt het meer als een wereld waar hij heel erg van houdt... en die, die, uh, ja, die, die gewoon is. Hè? Hij zegt, uh, van al die mensen die zeggen dat internet zo'n rage is... krijg ik het heen en weer. Doet toch gewoon, hè? Elektriciteit is ook een rage, net als vreemdgaan. Weet je wat dat... Dus dat is, het is gewoon een hele frisse, vrolijke uh, samenraapsel van persoonlijke indrukken en inzichten over het internet. En, en voor waar, Komra is hierin geen onheilse profeet. Nou. Nou. Uh, dan is er nog een, een boek verschenen van Rob Weinberg. Dat is een filosoof, maar dat is ook de ex-hoofdredacteur van NRC Next. Zijn boek heet De Nieuwsfabriek en dat is eigenlijk een, uh, ja, ik zou zeggen een pamflet over uh, ja, de, uh, de mogelijkheden die het internet juist zou kunnen bieden. Dat is niet het enige waar het over gaat. De ondertitel luidt: Hoe media ons, ons wereldbeeld vervormen. Hij Heel helder zet hij achter elkaar neer uh, hoe het nieuws eigenlijk werkt. Hij heeft natuurlijk een paar jaar die krant aangestuurd... en hij heeft gezien als filosoof hoe dat nou eigenlijk gaat. En hij heeft zich verbaasd over het feit dat de heleboel media... voor jullie en voor mij is dat geen nieuws... maar misschien voor veel mensen thuis nog wel... dat die elkaar alsmaar napraten. En, eh, dat, en, de, en dat, dat het daardoor alles... zo weinig aan bod komt. Er is eigenlijk niet veel nieuws. Er is vooral veel ouds. Je ziet heel veel agenda... Uh, werk. Dus de minister zegt hier iets over... en dan zegt de oppositieleider iets terug. Nou, dat, dat, dat zie je de hele tijd... Uh, er zijn allemaal vaste mechanismen. Er wordt ook altijd ingezoomd uh, op het extreme en op het negatieve. En bijna nooit wordt het nieuws van een context voorzien... zoals hij dat graag uh, zou willen. En daar ben ik het ook eigenlijk wel mee eens. Daar had hij wel de verkeerde krant voor, hè? Hij had de verkeerde krant, want ik... hij, nou, hij, is ook, uh, hij is ontslagen. Hè? Hm. Uh, uh, maar wat het die... ging onder zijn leiding, vond ik het een hele prettige ik krant. Ik vond het een, een geweldig, geweldig, een ik vond een geweldig leuke krant, uh, NRC Next. Uh, hij heeft bijvoorbeeld uh, uh, ingebracht dat fact-check. He, op een gegeven moment zag je dat ja, ook ja. alweer overal. Dus dan dat, dat bewees je ook zijn... Uit, hè, aan het nou, um, er werden uitspraken van politici en ook wel van anderen... Uh, onder de loep gelegd. Zijn die nou eigenlijk waar of niet? Hè? Dus uh, 80% uh, van de huizen is zo van zoveel uh, gedaald in waarde. En dan werd dat gewoon helemaal uitgesplitst. En dan kon je zien dat er altijd heel veel uh, licht zat... tussen uh, wat men zei en, en, en hoe dat nou werkelijk in elkaar zat. En vaak is het natuurlijk ook genuanceerder... Uh, de, de, het nieuws is helemaal verworven tot soundbites. Tot hele korte gesprekjes. Hier valt het nog wel mee. Hè. Wij praten ongeveer 10 tot 15 minuten over een onderwerp. Dat is ongelooflijk lang al. Oh. Het meeste is paf, paf, paf, paf. Je krijgt het allemaal op je af. Nauwelijks gezeefd. Nauwelijks van achtergrond voorzien. En, en dat is iets waarin, waar hij zich heel erg aan heeft geërgerd. En hij zette ook. In die krant hele andere onderwerpen op de voorpagina. Ja, en dat werd niet echt gewaardeerd. Die vernieuwingstrend, Maar daar schrikken de mensen van. Dat is natuurlijk anders dan eens. Maar is dat lezer? Is dat nou wel nieuws? Ik had het gevoel dat NRC-niks eigenlijk heel goed ging en dat het door de lezer heel erg gewaardeerd werd. andere invalshoek. Het einde van het verhaal is dat hij ontslagen is door Peter van der Meers, de hoofdredacteur van de NRC, omdat het niet. Ja, genoeg op het nieuws zat. Tenminste, maar, zo is het min of meer naar buiten gekomen. En en ik, vind dat uh, ik vind dat heel vreemd. Laat je zien in de correspondent, toch? Het gaat het boek daarover? Het boek ga, uh, tekent heel duidelijk de hele wereld van de media en wat voor processen daarin spelen. Um, en hij laat zien hoe uh, media, de manier waarop dat nieuws op ons afkomt, hoe ons wereldbeeld daarvoor gevormd en vervormd wordt. Dat je eigenlijk maar een heel klein deeltje ziet van hoe het werkelijk in elkaar zit. En hij heeft dan ook, want het is een, het is een pamflet eigenlijk, hè, van hoe het dan wel moet. En dat is natuurlijk wel aardig, want hij noemt bijvoorbeeld... hij voorspelt dat ook dit boek wordt gerecenseerd... en dat er dan drie uh, verwijten op hem af zullen komen. Nou, en dat is dan Wijnberg overdrijft... Wijnberg verward nieuws en achtergronden... en hij vertelt niets nieuws... Uh, nou, dus al, voor alle drie ook wel wat te zeggen. Dat geeft hij dan ook wel toe. Is maar, wel leuk. Ja, het is heel leuk gedaan, want hij, hij voorkomt daarmee natuurlijk ook dat hij, nou, dat de, hij niet, uh, uh, bij de enkels wordt afgezaagd. Maak je geen zorgen. <laughs> maar hij, hij heeft ook wel een alternatief. Hè. Dus wat hij nu gaat doen is, hij zet zijn hoop op de digitale wereld. Waarom uh, drukkerijen, distributie, papiers, allemaal duur. Het kan veel sneller. Het kan goedkoper. Hij wil ook een krant maken zonder advertenties, maar met leden. Die heeft hij geworven voor uh, de correspondent, een krant die, die in de lucht gaat uh, helpen. En dat is dus in een week tijd uh, meer dan 15.000 leden uh, opgeleverd. En ik verwacht daar veel van. Ik ga dat zeker bekijken. Het lijkt me geweldig. En het lijkt me eigenlijk ook een, ja, toch een beetje een miskleun van Van der Meers... dat hij hem eruit heeft gegooid. Want nu gaan al die leuke jongens, Joris van Kasteren en uh, Jelle Bandkorstius... en uh, Joris Luijendijk en Rob Wijnberg allemaal digitaal een hele spannende mooie krant maken. Ja. Um, dat voor wat betreft de eerste twee boeken. Um, dan heb ik nog twee romans meegenomen. Theodor Holman. Theodor Holman. Dun, een dunne een kleine roman, maar wel een mooie, vind ik. Ik weet niet of... Is Holman als, als romanschrijver bij jullie bekend? Ik bedoel, ja, hij is natuurlijk... Uh, hij heeft, hij heeft als gewoon journalist. ontzettend leuke dingen. Want dat zei je net, dat ja. hij over zijn familie... Hij heeft een prachtig boek gemaakt over het overlijden van zijn. Nou wil ik even ja. vanaf zijn moeders. Hij heeft een aantal romans geschreven over het onderwerp... waar dit boek eigenlijk ook over gaat. Ik zal even de titel nog een keer noemen. De grootste truc aller tijden. een roman over een vader en een zoon. Indische mensen. Die vader is uh, getraumatiseerd in de oorlog. Dat is een thema wat bij Holman in zijn romans... dus heel veel uh, teruggekeerd. En dat heeft hij hier opnieuw opgepakt, maar wel op een... Uh, op een andere manier. Wat hij eigenlijk als uitgangspunt heeft genomen... is uh, het feit dat mensen die in de oorlog getraumatiseerd zijn... dat die met hun kinderen daar eigenlijk nauwelijks over kunnen praten. En dat woorden een hele andere betekenis krijgen... over een hele intense, heftige betekenis. En de vader in dit boek, de grootste truc aller tijden... Uh, die is een illusionist, die verzint trucs, die treedt op als goochelaar die heeft zijn eigen werkelijkheid bedacht... omdat hij met de werkelijkheid waarmee hij heeft geleefd niet, uh, ja, niet kan leven. En uh, de verhouding met zijn zoon is lastig... want die zoon die, die wil eigenlijk wel weten over het verleden, hoe dat zat... maar die vader kan daar niet echt antwoord op geven. En op het moment dat de moeder en dus de vrouw van de vader overlijdt... dan verdwijnt die vader helemaal uit zicht... en vindt de communicatie tussen vader en zoon alleen nog maar plaats... via brieven en gekke tapes... Uh, geluidsbandjes, maar ook filmpjes die aan die zoon worden opgestuurd. En eigenlijk moet hij daaruit reconstrueren hoe het met zijn vader nou eigenlijk gaat. Wat er is, wat er is gebeurd uh, in, in het leven van die vader. Maar ook of, of die vader eigenlijk niet een, ja, een bedrieger is. Hè? Een illusionist is natuurlijk een bedrieger. Is iemand die niet laat zien wat er werkelijk gebeurt. En uh, dat is het aardige van dat boek. Dus dat de vorm en de inhoud wat dat betreft uh, mooi in elkaar grijpen. De grootste truc aller tijden zal ik niet onthullen wat dat is. Want dat is natuurlijk de plot van het boek. En net als bij een goede truc uh, klapt het ene valluik na het andere open. En kom je dus achter wat die vader bewogen heeft... en hoe die zoon daar tegenover staat. En ik, ik, vind, het een, nou, ik vind het een mooi boek. en Vooral ook omdat het heel uh, licht en helder geschreven is. Terwijl het onderwerp wel degelijk is zwaar wel een, is. Het is wel een mooie metafoor ook. Ja, ja het is prachtig gedaan. Ja, nee, het is dit, ja, God is ook een illusionist. Hè? <laughs> Zo is uh, dat. En die heeft toch, die heeft toch flink wat uh, uh, in de gemak. melk uh, te nou, Daar gaan we wat aan doen. Hoor. Oh ja, daar ben jij tegen Peter. Ja, dan, dan, dan ga jij nou. Dan nou, ga je nou, onderuit. Nou, het is nee, niet maar. een al te dik boek. Hè? Nee, het is een klein boek, maar... Ja, ik vind het ook juist zo mooi. Het is dus, dus ja. een lichtboek, een zwaar onderwerp. Het is ontroerend, mooi geschreven. En het, het blijft ook spannend doordat het, ja, dat het zich ontwikkelt uh, tot, uh, tot een plot. Dus ja. uh, nee, uh, mooi gedaan. Volgende boek wat je gaat bespreken. Volgende, dat, ik, dat laatste. Dat heb je net gisteren gekregen. Heb je dat net ja, gekregen? Ja, ik ben heel benieuwd. Ken jij, ja de kosten? Nee, en de, de, de gevers waren er erg enthousiast over. Maar het, ik, ik denk dat de gevers gelijk hebben. Ja. Ik ben ook heel enthousiast over dat boek. Ik was er wel heel erg door verrast. Uh, Saskia de Koster is heel jong al gedebuteerd. Vol, uh, volgens mij een jaar of tien geleden was ze volgens mij pas 26. Ongelooflijk getalenteerd. En ze, ze, ze debuteerde met, um, ja, met, met novellen, verhalen, eigenlijk een soort boze sprookjes. Met hele uh, prachtige, maar ook tamelijk onderdringbare beelden. Iemand die dus uh, over een fabuleuze stijl uh, beschikte. Uh, maar ja, er zijn denk ik veel lezers geweest die niet helemaal in dat werk uh, konden doordringen. En het verrassende van dit boek, Wij en ik heet het, is dat het een eigenlijk tamelijk traditionele, realistische uh, roman is, die speelt in de Vlaamse bourgeoisie. En uh, op mij maakte het nogal uh, een 19e-eeuwse indruk juist dit uh, een, een, een familieroman waar heel breed en ook zonder al te veel uh, gekke Juist, ik denk dat ze zich heel uh, doelbewust heeft, heeft ingeperkt... Uh, laat zien hoe uh, één gezin uit de Vlaamse bourgeoisie... dat is ook wel aardig, want de meeste boeken uh, die je op dat gebied te zien hebt uh, gekregen... Die, die komen juist voort uit een arbeidersmilieu. Ik denk ja. bijvoorbeeld aan Tom Lanoye en slagersjongen, een, een, een, een arme... Uh, middenstand. En die heeft ook een trilogie geschreven over het Vlaanderen van de uh, tweede helft van de 20e eeuw. Uh, Saskia de Koster laat haar verhaal beginnen in 1980 en laat het eindigen 33 jaar later. En wat zien we dan? De geschiedenis van een familie die eigenlijk een gezin, wat eigenlijk een modelgezin lijkt. Namelijk ze zijn de social climbers. Die vader is een boerenzoon, maar die blijkt ontzettend slim. Die wordt een, een hele, uh, krijgt een enorm goede baan, belangrijke directeur, moeder is de, de dochter van twee uh, geslaagde notabelen. Samen betrekken ze een peperdure villa in een bos boven een dorpje. Uh, en ze krijgen een dochter die gewoon uh, kampjes naar school gaat... en ondertussen. Hè, dit is, als ik dit zo vertel, dan hoor ik mezelf ook al bijna kabbelen. En dat lijkt bij, uh, bij dat boek van Saskia de Koster ook zo... maar er is een hele diepe, duistere onderstroom... Uh, waaruit blijkt dat... en daar uh, spiegelt ze natuurlijk de geschiedenis van dit gezin met alle gezinnen... Uh, waaruit blijkt dat, het, dat, het, dat duistere elementen uit het verleden... dat die bijna in de genen van een familie gaan zitten... dat je die er niet uit krijgt. En dat, dat, die, uh, dat die modelgezinnen die zichzelf opsluiten in dat soort luxe villa-wijken... dat die ook wel eens buitengewoon ongelukkig uh, uh, kunnen zijn. En dat maakt het natuurlijk uh, spannend om te zien hoe dat boek nou eigenlijk... Afloopt. En de kracht dat, van de stijl, dat, de die kracht, heeft ze behouden. Ze, ja, ze he, ik, ik vind dat ze dus inderdaad op een bijna 19e eeuwse manier schrijft. Maar ze heeft, zich, ze heeft zich echt voorgenomen, dat kan niet anders om iets heel, iets heel anders te doen. En ik vind, dat, ik vind het, wel, ik vind het mooi, uh, mooi gedaan. Ik vind het uh, not, uh, uh, goed, goed geslaagd. Nou, dat waren mooie boeken. Ik, ik ga er gelijk in beginnen vanmiddag. Nou, jij hebt er dus één, dus, heb dus uh, hem. zet hem op. je dankjewel. Graag gedaan. Onlangs werd in het fotografiemuseum Foam in Amsterdam... het fotoboek Ulitsa van fotograaf en filmmaker Leo Erger gepresenteerd. Zijn boek is de neerslag van zo'n tien jaar reizen... en fotograferen natuurlijk door de landen van het voormalige Sovjet-Unie... en het Oostblok. Laat niet alleen beelden zien van politieke leiders uit de oude Sovjet-staten... maar ook vooral... Prachtige plaatjes uit het dagelijks leven. Vanmorgen is Leo Erken bij ons te gast. Alweer vorige week werd je ruw verstoord door een zilveren plak van Irene Wust. Maar het was de moeite waard. Ze heeft hem het te de zilver. Dus we gaan gewoon weer beginnen. Het 25-jarig jubileum van de val van de muur. En daar komt Leo Erken met een boek. Oh ja. Uh, nou ja, dat is dus... Niet helemaal zoals het uh, zou moeten zijn. Uh, Verjaardagsjournalistiek is zo'n beetje het allerergste wat er is. Um, maar het is wel zo dat het alweer lang geleden is. Mm. En dat er een hele generatie uh, is opgegroeid na de val van de muur. En dat die geschiedenis van de eerste paar jaren na de val van de muur... heel intens is geweest. En dat daar nu behoefte aan is aan geschiedschrijving mm. daarover... En, en dat doe je, uh, we zitten nu voor een Nederlandse radiozender, ja. maar het boek is eigenlijk helemaal niet voor de Nederlandse markt, of wel? N niet echt, nee. De, het boek is in het Russisch en het Duits, of in het Russisch en het Engels. Hier ligt dan de Russisch-Engels. Uh, en uh, het is heel erg bedoeld voor al die Russen, Bulgaren, Tsjechen die over de wereld zwerven... En uh, behoefte hebben aan gesprekken over hun geschiedenis. Mm. Want is er, is er hang naar nostalgie? Nee, het is geen, absoluut geen nostalgie. Ik wil, ik heb, je kondigde mij me aan met het woord nostalgie. En ik denk dat het woord nostalgie met Oost-Europa heel gevaarlijk is. Want het is geschiedenis. Ja. En, en is er dan, uh, en, dan interesse in, de, in, in hun eigen geschiedenis... om dat opnieuw te beleven, om daar geconfronteerd nou, mee te worden? Niet zozeer om opnieuw te beleven, om te weten wat er is gebeurd. Um, dat is het bizarre, daar hebben ze buitenlanders voor nodig. Want de hoogtepunten zijn bekend... Maar uh, wat daar ondertussen is gebeurd in die samenleving... daar waren ze te druk voor om dat zelf te verslaan. Dus die foto's, juist die hele gewone foto's... die ik veelal heb gemaakt omdat ja. ik ergens op moest wachten... Uh, want in Oost-Europa moest je nog alles ergens op wachten. Um, die zijn nu zo van belang. En, mm. uh, die het, het zijn de gewone dagelijkse plaatjes. Ja, he? maar wel in de... extreme omstandigheden. Ja. Ik, ik zei het de vorige <laughs> keer ook, en toen was je het al meteen niet met me eens... ik zei dat ik het wel heel veel treurigheid vind. Ja, dat is een traumatische tijd. Dus in die zin is het treurigheid. Maar in, in uh, Oost-Europa wordt er... Nou, ik ben net een week in Polen geweest... Onvoorstelbaar veel gelachen. En dat is een onvoorstelbaar ontzettend... Ja, nu wel. Nou, ik was dus in Katowice een week en dus ik was daar voor het laatste in 1990 en in de eind 80 jaar was ik er ook. Daar is niet zoveel veranderd. Er is hoor. niet veel veranderd. <laughs> nee, het is nog steeds één grote puinbak in Katowice. Uh, er is wel een prachtige bibliotheek gekomen. Er is een hele interessante middenklasse gekomen. Alle mijn werkers zijn werkloos geworden hm? en de armoede is intens... Um, maar wat zijn daar bijvoorbeeld beelden die je daar hebt gefotografeerd? Uh, je zegt van hè, de, de normale dingen, de rijen voor de supermarkten. Maar wat, wat zijn nog meer voorbeelden van no, wat jij daar... Het, het, het, heel simpel, ik heb in, in Katowice destijds... Ik was met Leg Valenza op campagne, maar Valenza was een wat ingewikkelde man. Dus hij was nogal eens... Ik had wat tijd over, zullen we maar zeggen. <laughs> ben ik in de tram je op en neer door de stad <laughs> gereden. En daar heb ik een, een mensen in de tram. Dezelfde tram rijdt nog steeds... En uh, diezelfde stad hangt nu weliswaar vol met reclames voor veel te dure spullen. Mm. Maar uh, planologisch nog steeds een puinhoop. Maar wat ik bedoelde met die terugheid, en ik, ja. heb het, ik had natuurlijk een week de tijd... dus ja. ik heb het nog eens even nagekeken in het boek. Je ziet gewoon echt nergens iemand lachen. Oh, nergens. Nee, oké. Okay. Ja, misschien is dat zo. En okay. dus ja. dat heeft een uitstraling van ja. berusting van... we kunnen toch geen moer. Dat, dat spreekt er heel erg uit. Dat, dat kan ik wel enigszins voorstellen, dat dat uitspreekt. spreekt. Ik, ondertussen gebeurt er natuurlijk heel veel. En uh, wat, wat zo interessant is nu voor mij... Ik ben tegenwoordig docent aan de kunstacademie, koninklijke academie in Den Haag. Dus heel veel van mijn studenten zijn van Oost-Europese of Russische afkomst... ook van Chinese Afrikaanse afkomst, maar opvallend veel uit Oost-Europa. En dat zijn de meest vooruitstrevende types die je maar kunt bedenken. En die in welke heel... zin? Um, in, in de vernieuwing, in, in het gebruik van internet... in het gebruik van digitale technieken... in het gebruik van film, geluid, uh, experiment. Mm. Um, wij maar... zijn onvoorstelbaar gezegend, hoor, met die input. Dat is fantastisch. Ja, maar goed, dat, dat, dat is iets anders dan de sfeer. Want de, de vraag en... is natuurlijk, de sfeer die jij hier gefotografeerd ja. hebt... het zijn oudere foto's, ja. maar niet zo oud. Nou ja, de nieuwste foto's, tien jaar oud. Oké, okay, precies. Ja. Is dat sfeertje nu heel erg veranderd? Heel, de, de, de, ik denk dat, dat over twintig jaar kunnen we weer een interessant boek maken. Want uh, wat er op dit moment gebeurt... is dat je hele moderne, hippe, leuke, jonge mensen ziet... in een omgeving waar ze eigenlijk geen kant op kunnen. Hm. En uh, daarom reizen ze zoveel. Maar zeggen, zijn de mensen meer veranderd dan de omgeving? Ja, de omgeving is eigenlijk nog hetzelfde. En ja. de, de, de, de Russische structuur is natuurlijk nog steeds totalitair. Maar waar en jij het over hebt, maken... die hippe mensen... die zitten in Moskou, die zitten in Warschau, maar ja. 50 kilometer verderop... is het toch nog precies wat jij gefotografeerd hebt? Uh, ja, ongeveer wel, ja. En dat heeft heel erg te maken met, met de structuren die gewoon niet veranderen. En uh, je moet dus je aanlinken aan een maffiagenootschap... Te kunnen carrière te kunnen maken. En er komt natuurlijk een generatie die dat niet meer accepteert. Oh. En dat is nu gaande. Dus ik denk ook dat er in die zin een hele interessante tijd, die revolutie, die gaat nu komen. En uh, ja. Want jij ging met uh, studenten naar Polen afgelopen ja. week. Ja. Ja. En, en daar zaten dus ook Russische en Poolse studenten uh, bij. Ik had een Ethiopiër bij me, ik had een Griek bij me. <laughs> nou, ik, net geen, ik, ik had geen Nee, de, de, de Poolse was ziek. Maar, oh. uh, maar het leuke was, ze kregen allemaal de opdracht om contacten te leggen. met. Dus binnen een paar dagen hadden wij een hele grote groep... jonge Poolse architecten bijvoorbeeld om ons heen. Omdat een paar van mijn studenten belangstelling hebben voor architectuur. En uh, heel interessant te zien. Mensen hebben over, over de hele wereld gestudeerd hebben in Nederland, in Milaan, overal gewerkt... en komen in Polen niet aan de bak. Omdat er een generatie voor hen zit van mensen ja. die het niet kunnen. De apparatchiks. De apparatchiks die de verkeerde beslissingen nemen... en die houden de stoelen warm. Dus die woede onder die uh, jongeren is enorm. Ja. Het, het moet ongelooflijk moeilijk zijn geweest voor jou destijds. Want het was een ja. vrij ondoordringbaar gebied hè, ja. waar je hebt gewerkt. Om, uh, uh, da dat denk ik, dat, dat weet ik helemaal niet, om, om echt contact te maken met mensen. Om, om echt iets um, ja, te kunnen... Ja, uh, de, de, de, de, de, moeilijk is de bureaucratie, moeilijk is de logistiek. Ja. Maar uh, uh, Russen, ik heb het nu even over de Russische ja. periode... zijn op een of andere manier gewoon leuke mensen. Dus ik heb heel veel... Uh, ik ben heel goed geholpen door heel veel leuke mensen. Ze zijn uh, leuk op het moment dat jij een goede introductie hebt. Maar anders niet. Nou, je, je hebt wat zwartgallig gekijken op de wereld. <laughs> nee, maar... <laughs> nee, maar. <laughs> ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... Nee, maar het is, het is heel ik belangrijk. spreek op straat iemand aan. En, en er komt ja, altijd is dat wel zo? Ja, natuurlijk. En er komt altijd wel iets leuks uit. Ik, het, het, het, het, het, het, het, het, het Russische leven is heel erg een openbaar leven. Uh, st een straatleven. De markten, overal, daar, daar speelt van alles. Um, dus in die zin had je veel aanknopingspunten. Ook als je dat vergelijkt met uh, de, de katermarkt bijvoorbeeld, die ik roep maar wat. Ja. ja is, is dat hetzelfde sfeertje, beleef je het zo, Daan? Ja. Uh -huh. Ja, de, de katermarkt is wel een, uh, ook een prettige plek, ja. Uh. ja. Want in het in boek staat bijvoorbeeld een, een foto van een Russisch meisje in een weeshuis, en ja. daarnaast staat een foto een jaar later bij een Amerikaanse adoptiegezin. Ja. Ja. Heb jij veel onderwerpen in jouw boek ook langer gevolgd? Ja, dat was mijn, mijn bedoeling. Om in ieder geval steeds die mensen terug te vinden en daarmee verder te gaan. Het, het gekke is een beetje dat. Dat is ook iets waar ik me een beetje op heb verkeken in die tijd. Ja. Omdat die, uh, er is zoveel veranderd dat heel veel mensen ook inderdaad zijn verhuisd naar andere landen, naar andere dingen. Dus verschillende mensen heb ik niet kunnen terugvinden. Dit meisje, Paulina, wel. Ik ja. had een e-mailadres van haar adoptieouders. Dus dat was vrij simpel. Tegenwoordig is het leuke van Facebook dat ik allerlei oude mensen... van vroeger gewoon heel makkelijk met een paar klikken terug kan vinden. En dat ik ze nog wat kan vragen. Ja. En dat is, dat is het fantastische van deze wereld natuurlijk. En wat hoop je dan als nu iemand dit boek ziet? Ja. Uh, wat hoop jij uh, te bewerkstelligen? Gesprek uh, tussen generaties. Ik heb vorige week dus die, uh, die, die presentatie gegeven in Foam met mijn... Oost-Europese studenten samen. Niet alleen de mijnen, ook van de Rietveld Academie en van andere academies. En die hebben samen Pelmeni gemaakt. Pelmeni is een Russisch gerecht. Wat deze generatie absoluut niet eet, maar wat hun grootouders wel aten. En daar hebben ze over gesproken, over hun geschiedenis. En al die studenten zitten door dat boek heen te graaien van nieuwsgierigheid. Een weerslag van een wereld die was, maar voor gedeelte ook nog eens. Je Absoluut. hebt het prachtig gedaan, hoor. Dankjewel. Complimenten. We spraken met fotograaf-filmmaker Leo Erken... naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Eastern Europe... and the former Soviet Union 1987-2003. Uitgave van Way Publishers Amsterdam. Informatie om te vinden bij ons op de website. Ja, en na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren... naar het politieke programma van de tros Kamerbreed.